12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt -Megens. Goedemiddag, meerderheid Nederlanders voor hogere zorgpremie bij ongezonde levensstijl. Ontploffing Zeeland nog altijd omgeven met raadsels. En de BBC wil af van de tijdsaanduiding voor Christus en na Christus. Vanuit het westen meer bewolking, vooral in het noorden en westen van het land kan vanmiddag wat regen vallen. In het zuidoosten blijft het droog. Dan wordt het ook het warmst, 23 graden. Op de Wadden blijft het iets koeler. Morgen dezelfde temperaturen, de dag begint dan bewolkt... maar later breekt de zon weer steeds vaker door. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat mensen die roken... of mensen die veel alcohol drinken, een hogere zorgpremie moeten betalen. Dat blijkt uit een studie van het CBS naar solidariteit in de gezondheidszorg. Niet alleen de rokers moeten meer betalen voor de basiszorgverzekering, zegt het CBS. Voor mensen die te weinig bewegen zijn we ook iets minder solidair... voor wat betreft de basisverzekering. Voor hen vindt een kwart dat de premie van de verzekering hoger mag zijn... als mensen niet voldoende bewegen. Voor sommige groepen mag de zorgpremie gelijk blijven... geeft een grote meerderheid van de 3400 geëncateerden aan in dat CBS-rapport. Zoals ouderen, mensen met een niet zo goede gezondheid... en personen die genetisch belast zijn... die hoeven niet meer te gaan betalen voor de basiszorgverzekering. Het Openbaar Ministerie in Schotland het heeft de interim regering van Libië... om hulp gevraagd bij het Lockerbie-onderzoek. De aanklagers hopen dat de machtswisseling in Tripoli leidt tot meer medewerking. Boven de Schotse plaats Lockerbie ontplofte in 1988 een Amerikaanse Boeing. Daarbij kwamen 270 mensen om het leven. Gaddafi traineerde jarenlang het onderzoek. Eind jaren negentig leverde hij onder grote internationale druk twee verdachten uit. Eén van hen was Al-Megrahi, de Libiër die in 2001 werd veroordeeld. De aanklagers zijn er altijd van uitgegaan dat Al-Megrahi hulp heeft gehad... en daarom loopt het onderzoek nog steeds. De Schotten hebben de Nationale Overgangsraad van Libië gevraagd... bewijsstukken te geven om vast te kunnen stellen wie Al-Megrahi heeft geholpen. Nog altijd is niet duidelijk wie er nou verantwoordelijk is geweest... voor de ontploffing van een oude betonnen bak op het strand van Rittem in Zeeland afgelopen vrijdag. Die ontploffing die zorgde voor veel commotie in de regio. Twan Timmerman, tactisch teamleider van de recherche. Goedemiddag, weet u al iets meer? We weten dat het in ieder geval niet van onder het kasson is gekomen. Dus een vliegtuigbom of een brisantgranaat of wat dan ook is pertinent uitgesloten. Dat is wat de deskundigen zeggen. Mm -hmm. En dus hebben we te maken met mogelijk een geïmproviseerd explosief... Uh, wat aangebracht is en uh, ja, tot, tot ontploffing is gebracht uh, op de caisson zelf. Is dat dan een hobbyist geweest die zelf met kunstmest en weet ik veel wat voor chemicaliën iets in elkaar uh, geprutst heeft? Ik durf daar op dit moment geen uitspraak over te doen. We hebben, uh, we hebben uh, uh, gedeelten, uh, dus voor ons sporenmateriaal, hebben we veiliggesteld en in beslag genomen. En dat gaat nu naar het uh, Nederlands Forensisch Instituut. Om daar zo snel mogelijk ja, de mogelijkheden te bekijken uh, wat daar eventueel aan sporen, aan chemische sporen nog op zitten. Om te kunnen concluderen van, uh, of te veronderstellen uh, wat voor stof is hier gebruikt. Ja. Um, ik moet wel zeggen dat deskundigen die ter plaatse zijn zeggen van dit, dit is een behoorlijke explosie geweest. Dit doe je niet zomaar, dus doe het zelf. Er. Althans, dat is de veronderstelling nu. Nou is er ook het verhaal dat mensen uh, twee auto's met hoge snelheid zagen wegrijden vrijdagavond hè, na die knal. Klopt. Heeft u daar nog meer van getuigen ja. over gehoord? We, hebben, ja, we zijn inmiddels, uh, zoals ik zei, met een uh, recherche team gestart. En um, uh, we zijn alle mensen in de buurt, uh, en ook mensen die gebeld hebben, die, die hebben we gehoord. En zo melden zich uh, ook gisteren. Uh, gistermiddag een, een uh, persoon uh, die zei van nou ik, ik ben daar geweest, uh, mijn auto stond bij de garage, daar en daar in ritm. ik ben met mijn vriendin, want ik moest snel wezen we zijn daar snel naartoe gereden en ik heb mijn auto, want we moesten ons haasten nou, dat klopt. met, het was een zwarte auto en een rode auto, en die twee auto's zijn inderdaad achter elkaar snel het dorp uitgereden uh, want die hadden haast, die moesten naar een volgende afspraak dus dat verhaal is ook de wereld uit dat heeft niks met die uh, explosie nee, verder te, het te u maken u uitzien, niet. Okay. nee, niet, nee en hoe nu verder, uh, meneer Timmerman? Nou, uh, we hebben behoorlijk wat werk, want uh, we willen toch uh, ja, weten wat er nou is gebeurd. Dus allereerst uh, zal het sporenonderzoek uh, gaan plaatsvinden. Dat heeft de hoogste prioriteit. We hebben zaterdag datgene gedaan wat we moesten doen. Ja. We kunnen nu met die sporen die we hebben, kunnen we ja, forensisch onderzoek doen in het laboratorium... Uh, we hopen daar nog iets uh, aan, aan, aan sporen, aan aanwijzingen te kunnen vinden. En voor de rest zijn we volop bezig om alle mensen... Uh, die hebben gebeld of die iets hebben gezien... en ik doe nog steeds een oproep aan mensen die denken... nou, ze zullen het wel allemaal weten. Nee, bel gerust naar de politie als u iets gehoord of gezien heeft. En we hebben mensen van de landelijke deskundigen... die hebben erbij gehaald om te kijken van... ja, wat is daar nu gebeurd? Twan Timmerman, tactisch teamleider van de recherche. Ik dank u wel voor de toelichting. Uh, vanochtend op de radio in de ochtenduitzending. Van het Radio International werd gesproken over een ontstekingsmechanisme dat gevonden zou zijn. Dat blijkt niet het geval te zijn. In het noorden van Syrië hebben troepen van president Assad een strategisch belangrijke plaats aangevallen. De stad Al-Rastan werd onder meer met tanks beschoten. Langs de stad in de regio Homs loopt de belangrijkste verbindingsweg met Turkije. Volgens mensenrechtenactivisten zijn bij de beschietingen zeker drie mensen gewond geraakt. Homs is in de afgelopen maanden uitgegroeid... tot een van de belangrijkste verzetshaarden tegen het Syrische regime. In de regio zouden steeds meer militairen van de regering deserteren... en zich bij de demonstranten aansluiten. Berichten uit Syrië kunnen moeilijk worden gecontroleerd... omdat het regime buitenlandse journalisten weert. Dit is het NOS-journaal, het doorald Megens. De beurs in Amsterdam staat na een lagere opening stevig in de plus. Mogelijk putten beleggers hoop uit berichten... dat de eurolanden achter de schermen werken... aan versterking van het noodfonds van 440 miljard euro... Dat zou ertoe moeten leiden dat er meer geld beschikbaar komt om landen met schuldproblemen te helpen. In de AIX-index staan vooral de financiële waarden in de plus. Die gingen vorige week flink omlaag en het idee lijkt te zijn dat de bodem mogelijk wel bereikt is. De Aziatische beurzen sloten vanochtend lager in reactie op de top van het IMF. Die top leidde tot de belofte dat de Europese landen en het IMF de crisis stevig willen aanpakken. Maar er zijn geen concrete afspraken gemaakt. In Madurodam wordt alles anders. Het miniatuurstadje wordt ingrijpend verbouwd. En voor die metamorfose gaat het tijdens de winter... vier maanden dicht, vanaf 1 november. Algemeen directeur van Madurodam is Joris van Dijk... en die hebben we nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer van Dijk, wat gaat er allemaal uh, vernieuwd worden... Nou, we gaan Maduro dan een uh, actiever en informatiever karakter geven. En dat betekent dat we vanaf 1 november vijf maanden dicht gaan. Uh, en vooral heel veel doedingen gaan toevoegen. Want dat is wat mensen heel erg graag uh, zouden willen zien in Maduro dan. Vijf maanden, dat betekent tot 1 maart uh, dat u gesloten bent? Uh, 1 april. 1 april, ik tel verkeerd. Ja. Neem me niet kwalijk. Maar wat gaat er in die periode uh, allemaal veranderen? Meer doedingen, zegt u? Kunnen we eens wat voorbeelden geven? Ja, uh, mensen gaan echt uh, de handen uit de mouw moeten steken. We gaan bijvoorbeeld de Oosterscheldekering, uh, die gaan we hier nabouwen. En uh, je moet zelf uh, gaan pompen om te voorkomen... dat de dorpjes achter die Oosterscheldekering gaan onderlopen. Uh, en een tweede voorbeeld is, uh, we hebben hier straks rainbowbootjes liggen. En uh, dan kun je zelf uh, de tweede maatsvlakte gaan opspuiten. Uh, en ontdekken hoe Nederlanders uh, land op het water veroveren. Ja, en, en, en ik, nou ja, we zitten in de tijd van, van internet en uh, de, de, de telefoon waar je alles mee kunt... Uh, gaat het ook bij, betrokken bij worden? Ja, ja, klopt. Op uh, welke manier? Ja, we hebben aan mensen gevraagd van uh, vertel eens wat zouden jullie nou graag willen weten over Madurodam. En mensen geven aan, we vinden het heel erg leuk om de verhalen achter de miniaturen te ontdekken. Dus wat we gaan doen is we gaan een uh, digitaal netwerk neerleggen waar we zowel via schermen, dus waar je de, de informatie multimediaal kunt zien, als ook via je eigen smartphone uh, en, uh, op, uh, op kunt ontvangen en ja. kunt kijken. Helemaal bij de tijd weer uh, dan. Um, maar ja, als, als er dingen bij gaan komen, betekent het ook dat er dus dingen uh, weg moeten uit Madurodam. Uh, we gaan het met name looser indelen en we gaan een groot gedeelte van de dijk die Nieuwe Madurodam ligt aan de achterkant van het park gaan we afgraven. En daardoor winnen we heel veel ruimte. Uh, en tegelijkertijd, uh, ja, er zullen ook wat, uh, wat anoniemere stukken, de, de, een paar winkelstraten die verdwijnen. En, en bijvoorbeeld Dierentuin Blijdorp komt niet terug in het Nieuwe Madurodam. Oprichters zullen daar niet blij mee zijn, denk ik. Uh, nou, die heb ik gesproken en die gaan voor aan te begrijpen dat uh, ja, als we de Hollandse hoogtepunten hier tot leven willen brengen... ja, een dierentuin is niet typisch Nederlands. Dus die begrepen dat we daar uh, een, een andere oplossing voor moesten zoeken. Ah, je moet met de tijd mee, wat wel concludeerde. Ja, klopt, klopt, klopt. Ik uh, wens u succes met de verbouwing, meneer uh, Van Dijk, directeur van Madurodam. Hartelijk dank. Goedemiddag. Dag. De rijkste man van China is kandidaat voor een zetel in het Centraal Comité daar. Dat is het machtigste orgaan binnen de communistische partij. Volgens Chinese media krijgt de nu 57-jarige industrieel Liang Wengeng... volgende maand op het partijcongres de status van waarnemend lid. En als een van de 300 leden van het Centraal Comité met pensioen gaat... dan wel overlijdt, dan kan hij volwaardig lid worden. Hij dat wil zeggen, die Liang Wengeng. Zakenblad Forbes riep Wengeng onlangs uit tot de rijkste man in China. Het vermogen wordt geschat op 6,9 miljard euro. Dat is De eerste ondernemer die wordt toegelaten tot de top van de communistische partij. De Britse Omroep BBC heeft een einde gemaakt aan de tot nu toe gangbare aanduiding bij jaartallen. Dat wil zeggen voor Christus en na Christus. Dat mogen ze niet meer, niet meer gebruiken bij de Britse Omroep. Onze correspondent in Engeland Arjen van der Horst. Arjen, uh, wie heeft nou, nou bedacht dat in het jaar onze heren uh, beledigend zou kunnen zijn voor anderen? Want, want dat, zit er, dat zit erachter, hè? Ja, dat is een beetje de, de, de, het verhaal achter het besluit. De commissie religie en ethiek binnen de BBC heeft dat besluit genomen. Die zegt, ja, we zijn een onpartijdige onroep... en willen andersgelovigen en atheïsten niet voor het hoofd stoten. Daarom wordt dus de term BC, before, before Christ... vervangen door before common Era, voor het gemeenschappelijk tijdperk. Anno Domini wordt dan gewoon common Era. Zijn neutrale termen, zegt de commissie, zonder die religieuze lading. Ja, en veel commotie nu in Engeland... Veel verontwaardiging, ook wel ridicule. Uh, natuurlijk zie je kritiek vanuit uh, de, de, de Anglikaanse kerk hier. Bisschop noemde het doorgedraaide politieke correctheid. Hij vindt ook de verandering zinloos. Want, zo zegt hij, die jaaraanduiding... Ja, die is nog steeds verbonden aan de geboorte van Christus. Maar ja, dat is niet alleen kritiek vanuit de christelijke hoek. Uh, ook Plain English, dat is een organisatie... die zich inzet voor uh, begrij begrijpelijker taalgebruik... Ja, die vindt het onzin, die zegt... ja. Politiek correcte benamingen die zijn vaak met de beste bedoelingen ingesteld. Maar ja, in de praktijk zie je vaak dat mensen die nieuwe termen niet begrijpen. En zij pleiten dan ook voor het terugdraaien van deze maatregel. Ja, maar is het ook een maatregel die echt opgevolgd moet worden... door de verslaggevers en de, en de omroepers? Of is het een, een advies wat gegeven wordt? Het is niet een heel erg dwingende maatregel. De term wordt overigens al een tijdje gebruikt bij delen van de BBC. En ja, nu wordt het meer officieel beleid. Ja. Al zie je dat ook de BBC niet helemaal rechtlijnig is. Want op sommige websites zie je dat oude en nieuwe termen gewoon door elkaar gebruikt worden. Maar kunnen ze een, een, een verslaggever die het wel uh, zou gebruiken... kunnen ze die bij wijze van spreken schorsen of, uh, of op een andere manier straffen als, de, als die het fout doet? Ik denk dat ze zover niet zullen gaan. En zeker bij de nieuwsafdeling van de BBC... Uh, is natuurlijk een soort van vrijheid van in taalgebruik. Uh, en, en, en dat soort dingen ja, lijkt me het stug dat ze, dat, uh, dat ze met hele harde maatregelen dit gaan bestraffen... als je die regel dus overschrijdt. Okay. Arjen van der Horst in Engeland, dankjewel. We hebben verkeersinformatie. Bij de AWB zit Kees Kwaks, goedemiddag. Goedemiddag Walt, uh, Ging het nodige mis aan het einde van de ochtend uh, op de Nederlandse oh, wegen... Op de A20, hoek van land richting Gouda. Daar staat 4 kilometer tussen Rotterdam Centrum en het knooppunt de Brechtseplein. Dat was een vrachtauto met pech. De A28 is dicht vanaf Utrecht naar Amersfoort. Een ongeluk tussen de Utrecht-Uithof en de afrit Den Dolder. Daar staat 6 kilometer, via vanaf Rijnsweerd. Het verkeer gaat al langs via de vluchtstrook. Beter is het om om te rijden vanaf knooppunt Rijnsweerd Amers richting Amersfoort. En dan rijden je via Hilversum over de A27 en de A1. De A44 vanaf... Uh, Amsterdam naar Den Haag. Daar staat 4 kilometer bij Wassenaar-Kerkenhout. Het heeft te maken met een aanrijding aan de andere kant van de Van Rail, vanuit Den Haag naar Wassenaar. De weg is daar dicht. Er staat 5 kilometer file vanaf Den Haag. De keer moet omrijden. Het kan vanaf de aansluiting N14... richting Amsterdam via de N14 en de A4. Ten slotte de A200. Vanaf Haarlem naar Halfweg. Ook daar een ongeluk. Daar is de weg dicht tussen Haarlem en Lieden en Knoopend Rotterpolderplein. En daar wordt het verkeer nu ter plaatse omgeleid. Een hele waslijst voor een maandagmiddag. Kees Kwaks was dat bij de ANWB. Um, de hoofdpunt uit deze uitzending nog een keer. Mensen die roken, veel drinken en weinig bewegen... die zouden een hogere zorgpremie moeten betalen. Vindt althans een meerderheid van de Nederlanders. Schotland heeft de interimregering van Libië om hulp gevraagd... bij het Lockerbie-onderzoek. En de beurs in Amsterdam staat na een zonder begin toch weer in de plus.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 en wat doe jij vandaag? Nu om. Performa, 12 en 13 oktober, Jaarbeurs Utrecht. Gratis toegang via performa.nl. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Frank Dumos. Goedemiddag, hartelijk welkom bij lunch. Nieuwe burgemeesters worden over het algemeen toch van harte welkom geheten in hun nieuwe standplaats. Maar dat geldt niet voor allerlei Wolfsen. Een special op RTV Utrecht besteedt aandacht aan de felheid... waarmee de burgemeester van Utrecht tegemoet wordt getreden. De Canon 60 jaar Nederlandse televisie is vastgesteld. De mannen van Koefnoen besteden aandacht aan een vriend van onze show. Ik ben 60 jaar, even oud als de televisie. Ik kan met recht zeggen, ik ben de televisie. Ja, zometeen hoort u het origineel, Bert van de Veer... Gastlands Media Forum samen met Annette Weerschool, correspondent voor Duitse Media. We beginnen de week met de nieuwe kandidaat, Evelien Kortum uit Den Dungen. Ze gaat als eerste proberen om weekwinnaar te worden van de Nationale Nieuwsquiz. Wilt u ook meedoen aan de quiz, mail dan uw naam en uw nummer naar nationale nieuwsquiz.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Ik krijg media medienieuws van vandaag vrijdag: verloor producent Talpa een kort geding tegen CCCP, het productiehuis dat met Dennis van der Ven en Joen van Koningsbrugge voor de VPRO draadstaal maakte. De twee mannen maken nu met Talpa neonletters voor de Avro, maar van de rechter mogen ze daarin geen gebruik meer maken van typetjes als Fred en Ria, die eerder in draadstaal zaten. Dennis van der Ven, goedemiddag. Goedemiddag, Frank. Zo is het toch. Jullie mogen geen type, die typetjes althans niet meer gebruiken? Nee, en uh, we mogen ook geen typetjes gebruiken die erop lijken, heb ik begrepen, op straffen van vijf uh, ton of zoiets. Dus dat is niet misselijk. Jullie mogen niet een omdopen in Ruud en Pia en andere pruik opzetten? Nee. Gaat niet werken? Nee, dat gaat niet werken volgens de mensen uh, al daar. We hadden zelfs uh, afgelopen vrijdag toen we hoorden dat het niet doorging... Uh, uh, ...nog een idee om in ieder geval een afscheidsscène te maken... ...waarin hun pruiken op beeld waren en we een foto lieten te zien... ...maar zelfs dat uh, schijnt uh, niet te mogen. Dus uh, ja, het is allemaal vrij treurig en uh, vooral ook heel zinloos... ...want uiteindelijk heeft nu niemand iets. Ik denk dat de producent had gehoopt op een uh, enorm bedrag of zoiets dergelijks... ...maar, maar dat, Jeroen en ik... Ligt er ligt een wonderlijk vond... principe achter, namelijk de, de principiële vraag... ...wie eigenaar is van de typetjes. Jullie hebben een, een programma gemaakt uh, voor die, pro die producent, CCCP... Um, oh, ok. En waarom zegt de rechter dan van, ja, maar op dat moment zijn jullie typetjes eigendom van de producent? Nou, er zijn twee dingen. Eén is dat, is dat de producent blijkbaar, en dat, dat, dat moest de rechter gaan toegeven, juridisch een punt had om het op te eisen. Uh, dus daar, daar hadden ze een punt waarvan de rechter ook verder niet begreep waarom je dat punt zou maken. Want zij zeggen dat ze nog van plan zijn draadval met ons te maken, terwijl wij zijn dat niet van plan. Dus dat is geen optie. ja. Dus de rechter heeft ook geprobeerd om uh, die partij uh, te overtuigen van het feit dat het vrij zinloos is om mensen te verbieden twee typetjes te spelen. Maar, maar, maar waarom gaat zo... de rechter mee in die gedachte dat de producent eigenlijk. Jullie hebben die typetjes nog bedacht, neem ik aan, toch niet de producent? Ja, nou ja, dat, dat is dus een ding waarom Jeroen en ik ook denken dat we in de toekomst nog wel uh, hier een rechtszaak aan willen wijden. Omdat je inderdaad je afvraagt. Kijk, normaal gesproken kan je over een programma zeggen... het format ligt vast en het format ligt bij de producent. Alleen een sketchprogramma kan je geen, in die zin geen format noemen... dat Jeroen en ik zijn het format. Ja. En dat kun je ook niet van ons losweken. Maar goed, de rechter heeft gezegd... in de contracten zoals die er liggen... is er op zich een, hebben ze een punt. En het enige wat wij nu ergens in de toekomst kunnen doen... is dan opnieuw een rechtszaak beginnen. En de rechter echt vragen... Hoe, hoe ligt dan intellectueel eigendom vast? Want dat ligt dan blijkbaar op een dusdanige manier... in, in de wetboeken vast... dat. Een acteur die zelf de tekst bedacht heeft, de type bedacht heeft en het speelt, um, daar dus geen zeggenschap over heeft. Nee, precies. Dat lijkt me nog een vergaande uh, consequentie als dat zo uitpakt. Maar wat betekent dit nu? Want jullie zitten in uh, de, de, de eindfase, neem ik aan, van het programma van vanavond. Wat betekent dat? Nou, dit, dit betekent. Um, kijk, wij draaien in principe de afleveringen in de week zelf. Alleen we hebben een aantal dingen vooruitgedraaid. Zoals de snackbar. Daar hebben we er tien van liggen. En die kunnen we nu gewoon weggooien. Dat is een, ook een tamelijk financiële strop. Maar verder betekent dat ook dat Jeroen en ik denken: ja. En dan kunnen we dadelijk de scène spelen... en als dan CCSP zegt, ja, dit lijkt op Fred en Ria... omdat die man ook boos wordt... weet ik niet of de rechter dan gaat zeggen... ja, dit mag ook niet. Dus, dus het is op zich een interessante materie. Ja. Maar op dit moment betekent dat dat we, dat we extra minuten moeten gaan invullen... die we hadden ingevuld met, uh, met die personages... Kijk, het allereerste is... dat. Sorry is... Je Dennis, nou, ik wil je één ding vragen, Dennis. Tot slot, even kort. Gaat het om geld eigenlijk? Ik bedoel, Heb je het idee dat, dat jullie vorige producent... hier misschien nog uh, een financiële deal uit wil slepen met jullie? Nou, dat is één. En er leeft een soort persoonlijke rancune... voor mijn gevoel vanuit daar richting uh, Talpa en John de Mol. Omdat zij denken dat John de Mol... Uh, uh, dit nu van hen aan het afpakken is. Terwijl uiteindelijk zijn Jeroen en ik de twee... die het meest gedupeerd zijn. Want wij staan op de set en mogen onze eigen fietsen niet spelen. Dus ik denk dat het geld en... Uh, en, en rancune is. Ja. ja, ik kan het verder ook niet begrijpen eigenlijk. Vanavond, uh, tien uur vanavond, dan uh, op Nederland 3 is als te zien. Ik ben heel benieuwd hoe jullie het op gaan lossen. Dat zal wat creatief nou, zijn. ik creativiteit... zeggen, we zeggen, dus, we hebben dus extra hard gedraaid en ik ben uiteindelijk wel uitermate blij. Het is een hele leuke aflevering geworden, dus wij laten ons verder ook niet uh, uh, uh, de wind uit de zeilen halen. Wij gaan gewoon maar lekker door. Dennis van de Ven, samen met Jeroen van Koningsburg gaan maken, zij het programma dat ons vanavond weer te zien is. Neonlets. dankjewel. Gisteren was bij RTV Utrecht de special De Jacht op Wolfsen te zien. Over de bestuursperiode van de Utrechtse burgemeester Aleid Wolfsen... door de ogen van journalisten, wetenschappers en politici. Die wordt hard aangepakt door een deel van de pers. Te hard, vinden sommigen. We luisteren even naar een paar meningen uit de uitzending. Burgemeester Arleid Wolfsen van Utrecht ligt zwaar onder vuur. En de pers opent de jacht in de hoop bij te dragen aan zijn val. Is dat terecht of is er sprake van een hetsen? Maar wij journalisten gaan niet te ver als de Wolfsen gaat. Ik, nee, ik zou niet weten waarom. Hij krijgt denk ik niet te veel aandacht. Maar hij krijgt niet de aandacht die hij verdient. Een wat genuanceerdere aandacht. Hij heeft ook dingen goed gedaan. Ik heb Mirko Noordegraaf aan de telefoon. U bent hoogleraar publiek management aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Noordengaaf, u was te zien in het programma en u vindt ja. dat Wolfsen agressief door de media wordt bejegend. Heeft u daar voorbeelden van? Ja, nou er zijn een paar, uh, met name kranten geweest. die vrij hard en hardhandig en agressief uh, het verhaal hebben gemaakt rond Wolfse. Um, en dat verhaal is niet alleen agressief geweest, heb ik gezegd in de documentaire. In zekere zin heb ik het een beetje stellig gezegd: gewelddadig. Het is ook heel erg buitenproportioneel, vind ik, in het licht van de zaken die in dat verhaal aan de hand zijn. wat is er precies gewelddadig aan de bejegening? Nou ja, het is gewelddadig vooral in een figuurlijke zin, een beetje symbolisch heb ik het gebruikt. In de zin van agressief, op de man spelend, maar ook wel met een bepaald soort serieuze ondertoon. Van, het is niet alleen falen dat deze man is overkomen, dat is een beetje het verhaal in de media geworden. Maar de consequenties is ook, hij moet verdwijnen, hij moet hangen, ook weer figuurlijk gezegd. Maar als je vervolgens ziet hoe als een reactie op de media uitlatingen een aantal mensen reageert daarop... Ja, dan wordt het niet alleen maar symbolisch, hij moet hangen... dan wordt het bijna letterlijk, als je de reacties leest... hij moet hangen, hè, bijna een bijna letterlijke betekenis. En in uw ogen doen alle media daarom mee? Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd in de documentaire enkele media of een paar media... Um, en in een soort van relatie tot die maatschappelijke sentimenten... en dus in relatie tot reacties van burgers... Uh, vaak op de websites van diezelfde media... Columnist Jerry Goosen van, uh, van het AD, die uh, zo, hoorden we net al even een klein fragmentje... Ja. ...die vindt dat Wolfsen de kritiek over zichzelf afgeroepen heeft. En dat gaat dan ook over het feit dat hij zelf nogal stevig ingezet heeft... ...op het bestrijden van overlast op straat bijvoorbeeld. Ja, nou ja kijk, kritiek is helemaal niet erg. Hè? Sterker nog, als je een publieke functie vervult, dan uh, overkomt je kritiek. Dat is ook hartstikke goed. En media zijn buitengewoon belangrijk, ook in maatschappelijk opzicht... Uh, om uh, ja, het functioneren van bestuurders gewoon kritisch tegen het licht te houden. Dat, dat moet voortdurend als een, echt een groot goed in onze democratische rechtsstaat. Als een, en, als, als, als een bestuur er zelf inzet daarop, als ja, een bestuur inzet op, op uh, meer veiligheid op straat... en vervolgens gaat het in het geval van uh, dat homo gaat ja. het echt helemaal mis... Ja. dan is het ook niet zo gek dat iedereen zegt van hallo vriend, hoe zit dat? waar. En bij Wolfs is het verhaal iets, iets, iets uitgebreider. Dus het is begonnen natuurlijk een beetje bij het referendum. Dat was denk ik een beetje een slechte start. Maar de eerste affaire diende zich daarna aan. Het ging over declaraties rond zijn tijdelijke woning. Um, en het terughalen van een oplagen van een uh, huis en huis krantje Ja, onveruurd Dat was affaire nummer 1. Ook in het verhaal affaire nummer 1. Falen nummer 1. De burgemeester die censuur pleegt. En vervolgens is daar uh, vooral het weggepeste homostel overheen gekomen. Als een soort tweede grote affaire. En dat heeft het idee van falen verder versterkt. Ja, nou, op zich is dat. Ik denk het is legitiem om daarover te praten. Want het wegpesten van een homostel is een, is een, is een serieuze zaak. Ja. En maatschappelijk ja. buitengewoon serieus. En als je dan verwachtingen creëert ook vanuit het stadsbestuur, dat je dat uh, ja, voorkomt of dat je dat uitsluit, ja, dan roep je het een beetje over jezelf af. Maar de vraag maar, is of het, het proportioneel het is. Wel... is Want dat, dat is uw punt. Het is buitenproportioneel wat er nu ja. gebeurt. Um, ja. En dat, dat, u ziet niet bij de media alleen in verharding, maar ook in de reacties van het publiek en ook bij bestuurders? Nou, ja, dat vind ik. Ik vind zelf die media reacties erg interessant. De reacties op mediauitlatingen. Dus de media maakt een verhaal natuurlijk een beetje in relatie tot sentimenten, want het speelt ook niet op sentimenten. En dan krijg je vervolgens als gevolg van die berichtgevingen, bij de Telegraaf en ook bij AD Utrecht Nieuwsblad, krijg je allerlei reacties. Nou, dat zijn reacties. Ik heb toevallig een reactie voor me, dus moet ik een voorlezen. Zegt iemand: laat het maar een tijdje papier prikken. Deze opgeklopte, overbodige niet-nut. Ja, Dat was nog een nette uh, reactie. Ja. Maar bijvoorbeeld ook, uh, de leiders in politiek en de burgemeesters hebben geen enkele zelfreflectie. Ze zijn enkel en alleen om zichzelf in stand te houden en hun zakken te vullen. Ja, ja, en zo goed. gaat het maar door, hè? Ja, goed. Uw punt heeft u gemaakt. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. M Mirko Noordegraaf, hoogleraar publiek management aan de Universiteit Utrecht. Google Plus, het sociale netwerk van de gelijknamige zoekmachine... ...heeft de grens van 50 miljoen gebruikers doorbroken. Tot een week geleden had je om lid te kunnen worden een uitnodiging nodig... ...maar nu kan iedereen Google Plus gebruiken. En dat heeft geleid tot een explosieve groei. De dienst bestaat nu zo'n drie maanden. Ter vergelijking, concurrent Facebook deed er in de tijd 3,5 jaar over... ...om tot die 50 miljoen geregistreerde bezoekers te komen. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, dat is The Beatles, naar Blokken. Het mediaarchief. We gaan naar Seoul. Vandaag, precies 23 jaar geleden, in de Zuid-Koreaanse hoofdstad, worden op dat moment de Olympische Spelen gehouden. Eerst tijdens het evenement is dan op de 100-meter sprint bij de mannen afgewerkt. Het koningsnummer. Het is een titanenstrijd tussen de Amerikaan Carl Lewis en Ben Johnson uit Canada. Die laatste wint in een wereldrecord van 1979. Maar een paar dagen later, de spelen zijn dan nog beter. Bezig wordt bekend dat Johnson verboden middelen heeft gebruikt. En op 26 september 1988 neemt het IOC de onvermijdelijke beslissing. Radio Olympia! Het IOC heeft sprinter Ben Johnson de gouden medaille ontnomen. Die hij zaterdag had gewonnen op de 100 meter. Johnson werd betrapt op dopinggebruik. U hoort Michel Verdier, de woordvoerster van het IOC. The IOC Medical Commission. Recommends de volgende sanctie. Disqualification of deze competitor... ...van the games van de 24e Olympiade in Seoul. In de urine van Johnson werd Stanisolol aangetroffen. En professor Van Rossum, bekend van de Tour de France... ...en andere verhalen vertelt wat Stanisol is. Stanisselol is een van de anabole steroïden. Uh, en eigenlijk een steroïd wat vrij veel uh, gebruikt wordt uh, in, in dat gebied. Volgens Van Rossum is aan een atleet niet echt te zien of hij staande z'n lol heeft gebruikt. Gewoon als er een, een enorme spiermassa is opgetreden, dan, maar ja, dat hangt natuurlijk af. Iemand kan van natuur dat dan hebben. Hè? Ja. En Kraaienhof, de trainer van Nelly Koman, meent dat het nogal logisch is dat een sprinter er gespierd uitziet. Een, uh, iemand met een behoorlijke bierbuik komt gewoon zo aan de bak. Het selecteert zich eigenlijk van, vanzelf uit. Je komt nooit een, een lekkere uh, mollige sprinter tegen. Ben Johnson probeerde in 1992 nog een comeback te maken... maar strandde in de halve finale van het Olympisch toernooi. Een jaar later werd er weer betrapt op doping... wat hem ditmaal een levenslange schorsing opleverde. Dit is Radio 1. Lunch. Frank Dumas. De, de twee regionale omroepen van Zuid-Holland, Omroep West en RTV Rijnmond... voelen zich flink overvallen door de bezuinigingen... die de provincie Zuid-Holland heeft aangekondigd. Vanaf volgend jaar krijgen ze 5 minder. En In 2013 moet er nog meer bezuinigd worden. Ik heb de directeur van RTV Rijnmond aan de telefoon, Erik Weermeijer. Goedemiddag. Goedemiddag. U overweegt naar de rechter te stappen, want die bezuinigingen vallen u rouw op het dak. Dat klopt, uh, alle twee waar. We hebben een uh, zogenaamde bekostigingsverklaring van de provincie Zuid-Holland. Dat is een financiële garantstelling voor de periode van onze zendmachtiging tot mei 2014... En tot die tijd waren wij in de veronderstelling... dat we de gemaakte afspraken gewoon uh, in ere zouden houden. We hebben even nog met de provincie gebeld. De verantwoordelijk gedeputeerde wilde niet live reageren... maar in een reactie zei hij... in mei waren de hoofdlijnen van de bezuiniging al, al akkoord. Het kan dus niet als een verrassing komen. Uh, een college kan alles opschrijven in hun enthousiasme... van nieuwkomers wat ze willen. Maar ze zullen daarbij toch de wet moeten eerbiedigen. In dit geval de mediawet waarin de bekostiging van regionale omroepen, ook die in Zuid-Holland, gewoon is vastgelegd. Hoe werkt het nou in de praktijk? Want uh, de provincies die, die betalen de regionale omroep... maar die krijgen daar geld van het Rijk voor met een stempeltje erop. Werkt dat zo? Zo is het. In de overhevelingswet 2006 is dat zo geregeld... Toen is de bekostiging van regionale omroepen naar de provincies gelegd... onder gelijktijdige overheveling van een bedrag in het provinciefonds. Dat is zo'n 140 miljoen even afgerond. En die, gaan, die zijn bestemd voor de regionale publieke omroep in Nederland. Dat zijn er 13, elke provincie 1, behalve Zuid-Holland, die hebben er 2. Dus dat betekent, heel simpel gezegd, de, het Rijk geeft geld aan de provincie door... maar zegt, eigenlijk moet je het gewoon doorschuiven naar de regionale omroep. Dat is de bedoeling van het Rijk. Ja, zelf vindt Roos het in ieder geval heel goed geformuleerd. Ja. En de provincie zegt, helemaal niks van waar. Wij besluiten zelf wat we mee doen. Dus als ze bezuinigen op de regionale omroep, heeft u pech. Ja, dat is ongeveer wat de provincie zegt. En daarbij komt dan nog een keer dat ze dat zeggen... op, op de dag dat ik mijn begroting voor 2012 indien... Uh, misschien kunnen ze voorstellen dat zo'n begrotingscyclus uh, uh, zes weken kan duren voor zo'n complexe organisatie. Wij vinden dat dat niet kan. En de Algemene Wet Bestuursrechten vindt dat ook. Maar meneer Wiermeijer, wie heeft er nou gelijk? Het Rijk of de provincie? Nou, dat is precies het probleem hier. Uh, wij zeggen natuurlijk dat wij gelijk hebben en de provincie vanaf hun kant... Doet hetzelfde, dus wij hebben al in het uh, aankondigingsgesprek laten weten dat we in dit soort gevallen een onafhankelijke rechter in Nederland hebben die het dan mag zeggen. Wij zullen niet aarzelen om het aan hem voor te leggen. Omroep Brabant gaat het ook doen, uh, die zaak dient op 3 november. Ja, het kan zijn dat dan de rechter een principiële uitspraak doet en dan bent u ook meteen klaar. Of de provincie is klaar. We gaan het allemaal meemaken. Dank voor uw toelichting, Erik Weermeijer, directeur van RTV Rijnmond. We gaan straks in ons mediaforum praten over de Knoles 60 jaar televisie en een heleboel andere zaken die op mediagebied voorliggen. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Doornhald-Megens. Radio 1, het NOS journaal.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 De aanklagers zijn er altijd van uitgegaan dat die twee hulp hebben gehad... en daarom loopt het onderzoek naar het vliegtuigongeluk nog steeds. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat mensen die roken of veel alcohol drinken... een hogere zorgpremie moeten betalen, blijkt uit een studie van het CBS. Ook mensen die niet genoeg bewegen moeten volgens een kwart van alle ondervraagden... meer betalen voor de basiszorg. En op Amsterdamse politiebureaus kunnen mensen zaterdag wapens inleveren zonder dat ze straf krijgen. Het is een initiatief van politie, gemeente en justitie. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk wapens van de straat te halen. Vuurwapens, steekwapens, maar bijvoorbeeld ook boksbeugels. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Vanuit het westen nadert een storing waardoor de bewolking vanmiddag toeneemt. Plaatselijk kan later vanmiddag een spat regen vallen. Vanavond blijft het overwegend bewolkt met in de noordelijke helft van het land kans op regen. Vannacht wordt het in het zuiden droog en klaart het wat op. Tijdens de opklaringen ontstaat dan wel gemakkelijk nevel of mist. De minima komen uit rond 13 graden. Morgen begint de dag op veel plaatsen grijs, maar later breekt de zon steeds beter door. Het is bijna windstil bij maxima van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Vanaf woensdag is het weer volop zonnig en warm nazomerweer de ah, verkeersinformatie Vile op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. De nasleep van een ongeluk bij Den Dolder. Er staat nog 2 kilometer file maar de rijstroken. Zijn weer open. Op de A44 vanaf Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar-Kerkenhout 5 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk en een wegafsluiting in de andere richting. Namelijk vanuit Den Haag richting Leiden. De weg is dicht tussen Wassenaar-Kerkenhout en Wassenaar. Er staat zo'n 5 kilometer file vanaf Den Haag. De keer naar Amsterdam kan beter omrijden via de A4. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met vandaag is gast Annette Birschel, correspondent voor Duitse Media... en Bert van der Veer, tv-deskundige, tv-maker. Je hebt gepersifleerd, Bert. <laughs> Ik ben tv. <laughs> je bent tv, ja. ja moest je erom lachen? Ja, ik moest erom lachen. Alleen het, het grappigste is, is niet de eerste keer dat ik gepersifleerd ben... maar dat je altijd enorm... Vorige keer heb ik ook geprotesteerd. Toen hadden ze namelijk een kromme pijp in mijn mond gestopt. En ik rook geen kromme pijpen. dus dat hadden ze nu goed gedaan. Maar je krijgt, je krijgt heel erg de neiging om het te verbeteren. Om, had het mij even gestuurd, dan had ik nog wel wat gemeenere je grappen... over. Even mezelf willen zien. Ja, dat ik wat gemeenere grappen over mezelf wilde maken eigenlijk. Het kan, kan wel wat pittiger. We hebben, we hebben het over Koef koefnoen. Even een klein stukje. Wat vond jij van de kanon? Ik heb natuurlijk leuk gescoord. Met top-op. Goede tijden, slechte tijden. Baart en Van Dorp. Paul en Witteman. Als ik niet zo bescheiden was, dan zou ik zeggen: Ik ben in mijn eentje een kijkcijfer-Kamon. Dat is geestig. Ja, dat is de geest. Ja, dat is heel leuk. Ja, goed. We gaan het zo meteen hebben over 60 jaar televisie en de Nederlandse Kamon. We beginnen net het beersjongen met de berichtgeving over de eurocrisis. Vallen jouw dingen op, de manier waarop er over geschreven en gepraat wordt? Uh, ja, mij valt wel op en ook een verschil tussen Duitsland en Nederland. Uh, kijk, in, Duitsland, in Nederland is natuurlijk net als in Duitsland het on grote onderwerp... Waar de, waar de krantenkoppen over gaan. En we hebben in Duitsland ook dezelfde soort tweedeling... Uh, hele serieuze benadering. En dan toch weer de meer rechtsboulevardpers. Uh, dus de Bild-Zeitung uh, in Duitsland, de Telegraaf 4. Uh, ja, die dan ook op de angst inspeelt. En naar de Grieken, die, die zakkenvullers. Maar wat me wel opvalt, is dat in Duitsland, als ik daarnaar kijk... Um, eigenlijk het voorheersende woord in alle media... Is, uh, is angst. En uh, uh, dus angst van, van burgers, angst van crisis, angst voor uh, ja, geweld of toestanden, uh, oorlog, burgeroorlog. Het is angst, is, is overal te zien en dat illustreert ook heel goed uh, vandaag de, de voorpagina van Der Spiegel, dus het uh, wekelijkse nieuwsmagazine. Uh, en daar zie je dus een euro als een tikkende tijdbom en daarboven staat die geldbombe. En uh, ja, dus daar valt me dus op, ook de berichtgeving. Dus ja, wat, wat versterkt nu wat? He? Zijn de media de angst? Is het aanwakkerende of... angst door de media? Of uh, is het misschien, ja, is... misschien in Duitsland gewoon beter in het benoemen van datgene wat er leeft onder het volk? Want ik denk dat in Nederland, als je de straat op gaat, dat mensen net zo goed bang zijn. Dat ze binnenkort voor de pinautomaat staan. Dat pas je erin duwen. En er komt geen geld meer uit. Dat is ja, een soort ik... van basic angst of zo. Ja, ja je hebt natuurlijk dat. Uh, ja, dat is een beetje kip-ei-verhaal. Wat is wat? En je weet, we hebben natuurlijk, wij dat... Was hebben natuurlijk ook, een, ook historische redenen... een grote soort angst als er een crisis is ja. bij de munt. Dat, ja. dat is wel zo. En media die spiegelen het alleen weer. Ja. berichten daarover. Maar dan uh, zie je toch uh, soms, denk ik... het is ook een beetje een rare verhouding. Hè? Versterken ze elkaar. En dat ja. komt nog bij natuurlijk. Dus je kunt niet de schuld aan de media doen, uh, alleen maar geven. Maar je ziet er nog bij dat het natuurlijk ook in Duitsland een politiek spelletje is. Maar, maar uh, laten we even de vraag op dus, tafel leggen... of uh, jullie vinden met jou, Bert, of media misschien... Uh, media is dat zo'n raar woord. Radio, kranten, televisie, <laughs> ja. En, en, en de rest, ja. ja. meer meervoud ook. Maar of die misschien wat chiquer moeten zijn in de berichtgeving? Of... Nou, het, het, het, is, het is best heel erg zoeken naar, naar de juiste tonen, naar, naar de juiste mensen. Ik heb vorige week, zoals je weet, regisseerde ik af en toe Paul en Witteman. Toen hadden we Jan Kees de Jager. En in de daar aan voorafgaande vergaderingen waren we echt ontzettend aan het zoeken naar... Positieve dingen om hem voor de voeten te werpen. Zoals dat de, de auto's weer beter verkocht zijn dan het jaar daarvoor of zo. De dag daarna hadden we Paul Schnabel, die echt een positief verhaal ophing. Maar tegelijkertijd heb je dan toch ook heel erg het gevoel dat het toch verslagen overwoekerd wordt door. door ja onrustige berichten, onrustbezorgende berichten. Dat is dat gewoon het, niet anders. Ja, jij kunt het natuurlijk ook niet beter maken dan, dan de politici. Hè? Als zij het niet over, uh, over de hele crisis eens zijn en geen oplossing hebben... dan kun jij als journalist het ook niet beter maken. Kijk, ik was wat um, ik vind, vind dat wel interessant. Gisterenavond was in de grote um, uh, talkshow in Duitsland na de taartorten. Mm -hmm. uh, was uh, als enige gast Angela Merkel... En uh, nou, hij probeerde precies hetzelfde als wat jullie bij, bij uh, Paul mm -hmm. Witteman probeerden: het een beetje losser uh, te brengen. kunt hij Jauch. Dus hij begon daarmee en zei: nou, er is wel een vergelijking tussen Sissy. Jullie weten allemaal nog die grote film met Romy de Schneider: weten je wel. Schicksalsjaren einer Kaiserin. Misschien moet die ook nog in jullie kanon. Die Schicksalsjaren einer Kaiserin en Angela beziekt? Merkel. En dat, uh, nou, want. Deze week gaat toch misschien het lot uh, ook beslist worden uh, van Angela Merkel. Ja, maar het, Angela is gewoon daar lastig, niet over het is gewoon lastig om positief nieuws te vinden. Dat is gewoon een beetje punt. Ja, ja, of het anders uh, te brengen dat er dus niet die angst is. Het is gewoon, uh, het is gewoon uh, lastig om ontstaat. de hele weg te vinden ja. in, die, in, die economische, in dat economische circus. Ik bedoel, wat, een, een paar weken geleden was als Griekenland zou gaan nog echt een verslagen ramp voor ons. En nu hoor je dat een gecontroleerd faillissement misschien toch ook nog wel tot een normale gang van zaken kan behoren. Wat, gooi, Wat gooi, gooi, gooi, gooi het maar in. Nou, ik, pet, denk, ik heb Het meeste <laughs> heb ik eraan als, uh, als uh, goede achtergronden zijn en als ze uh, zijn en, en hoogleraren ja, ja. die dat goed kunnen uitleggen. Zo is het als, het. Als, als, als luisteraar moet ik ook zeggen. Wat heb jij gemist Bert van der Veer in de, de Canon 60 jaar Nederlandse televisie? Nou, het is zo'n omvangrijke canon geworden dat als je eraan wilt beginnen. Uh, ik, dat is natuurlijk. Kijk, een canon is, is een familiespelletje. Dat is een soort mens erger je niet. Daar hoor je je over op te winnen, daar horen dingen aan mis te zijn. Ik geloof dat Big Brother bijvoorbeeld niet, nee, tot, de niet, niet tot de uiteindelijke uh, selectie is doorgedrongen. Nou, dat is al heel merkwaardig. Maar kijk, je ziet het in het begin al een beetje. Een categorie spiritualiteit. Huh? Hoezo? Uh, waarom geen categorie uh, reality? Die zitten dan bijvoorbeeld weer niet in, om maar eens wat te noemen. Dus er hoort gedoe over te ontstaan. En dat is gelukkig ook weer gelukt. En het, uh, kende jij alle programma's die erin staan? Nou, ik moet het eerste dat ik überhaupt het woord tv-kanon niet kende. Ik dacht, wat, wat hebben ze nou weer? Dat is alleen maar iets weer of... Om... <laughs> jullie niet? die om, jullie... om ons nou niet aan in, in, in, in Duitsland? Nee, maar jullie <laughs> hebben zo'n... Uh, toch een rare uh, mode altijd van die lijstjes ja, te maken. Ja. En ik dacht meteen, oh, moet ik die nu allemaal ja, maar kennen? Vol, volgens mij is dit geen rare mode tot lijstjes. Dit is, een, dit is nog een gevolg van de vraag, wie zijn wij eigenlijk? Och jee. Daar, daar stond dit hele gedoe. Maar volgens jullie mij hebben ervan. het ook inderdaad met, met die lijstjes. Jullie hebben de langste files, de stilste plekten, de <laughs> langste condolenceregister. Daar zijn allemaal lijstjes over. En nu de tv-canon. Ja, inderdaad. Als je zegt, ja, wie zijn we? Die identiteitsvraag. Wie zijn we eigenlijk? Nou, dan is toch de volgende vraag. Oh, die moet ik dus allemaal kennen om oh, goed maar geïntegreerd hebben ook te zijn. We kennen als geen als lijstje. Duitser alle tijden competitie gehad in Duitsland. Oh, tuurlijk. Ah, ja, hadden We die dus. Wie won dat? Uh, dat is een hele goede vraag. Okay. Ik weet niet meer. Die, die, ik dacht, nou, ik dacht adernouw, het maar ben niet zeker nee, die. Die gooien weer het nieuws kanon dan. Er <laughs> <Ik> komen allemaal <laughs> mensen die opbellen en zeggen: Annette Beurs heeft geen verstand van zaken. Maar goed. <laughs> ja, sorry. Uh, ik heb het niet gezien. Dus, uh, uh, de commerciële omroep, Bert... die, die was uh, rijkelijk ondervertegenwoordigd, mag je wel zeggen. Gooi ze vrouwen, Bart en Van Dorp? Dat laatste zal jou plezier doen. Ja. Ja, dat waren ongeveer de enige twee die, die genoemd werden, geloof ik. Terwijl iets als goede tijden, slechte tijden, toch misschien ook niet on onbelangrijk is. Kijk, maar verder, qua, qua kijk, televisiebeschaving. Wat, wat, was, wat er is was, natuurlijk iets heel raars gebeurd. Wat wordt aan bijgedragen? Uh, de, de commerciële televisie? Ja. Nou, er is een categorie mijlpalen. Die is er dus ook. En daar staan in de oudejaarsconferences. Daar staat in Boer zoekt vrouw. Ik gun het ze vanuit. Maar waarom dat een mijlpaal is, ik zal het niet weten. Nou, kan, maar zelf. daar had natuurlijk 2 oktober 1989 in moeten staan. Namelijk de datum dat in Nederland eindelijk commerciële televisie eh, kreeg. Want dat is natuurlijk een veel grotere mijlpaal dan welk programma dan ook. Ja, ik maar, denk trouwens. Ik, ik ben het met je eens dat, dat Big Brother had daarin gemoeten. Dat wat heeft, uh, Big Brother heeft echt een revolutie ja. internationaal op televisiegebied ja. uh, ingezet. En uh, uh, daar kun je toch niet aan voorbij gaan. Dus dan is natuurlijk de vraag: ja, wat moet zo'n kanon? Behalve dat 55.000 mensen ergens op een paar knopjes gedrukt nou hebben. Nou ja, Jean-Pierre -Jean Gele, uh, Annette, die uh, van de Volkskrant, de recent, die schrijft, uh, de uitslag. Want er is inderdaad gestemd via internet. Uh, illustreert vooral dat 52.000 stemmers bejaarden zijn, bij wie, alsof dat ergens tamelijk is, maar goed, bejaarden zijn ja. bij wie kwaliteit het wond van kwa kwaliteit of uh, Kwaliteit of wond van kwaliteit of betekenis? Dat een nou, dat ongezin. weet ik niet. Want je moet dan. dan ik zag bijvoorbeeld dat Jiske Vet hoger geëindigd is dan Code en de Bee. Toen dacht ik ook, nou, als we nu allemaal oudere mensen zijn. Want Code en de was is volgens mij veel ja, ouder. Wat zat net. veel langer op televisie. <laughs> heeft echt de Nederlandse taal veranderd. De Nederlandse cultuur. Jiske Vet was hartstikke leuk. Maar. Uh, Weet je, dan, dan klopt dat natuurlijk niet. van gelijkbare betekenis bedoeling. Je. Nee. Jean-Pierre spreekt er zelf natuurlijk ook een klein beetje tegen. Oudere mensen zijn nou niet echt geneigd om heel erg aan dit soort uh, dingen mee te doen. Kennelijk. Dus ik, dat lijkt me nou niet echt een oorzaak. Kijk, wat ze gedaan hebben. Ze hebben twaalf titels per categorie op een rij gezet. Om te beginnen vind ik dat je het... Uh, mocht je een kanon belangrijk vinden, laten we nu even doen alsof dat zo is. Dan moet je dat niet door het volk laten bepalen, maar door ons, nee, absoluut, wij... Ja. Ja, Bij, kennis. Bij kennis. Dan is het dus al afgelopen. En tegelijkertijd heb je dan ook weer een andere dictatoriale wetmatigheid. Namelijk, er moet een winnaar uitkomen. Ze hadden, uiteindelijk hadden ze per categorie 5 dingen die gewoon in, dat, ja. in die ding, grote kist uh, zouden komen bij beeld en geluid. Maar nee, dan moet hem Edens moet ook nog een televisieprogramma maken en dan moet er onthuld worden. Wie heeft er gewonnen? Dat was afhankelijk ook helemaal niet de bedoeling, En dat leidt dus tot echt hele rare zaken. Want als je de oudejaarsconferences laat winnen in de categorie mailpalen en niet open het dorp, dan ja, hebben die mensen... Die een paar oudere ja, mensen op de verkeerde knop gedrukt, denk ik, ik. Ik vind ook een gemiste kans, want je kunt, kunt ook een keer daarover praten. Wat, wat betekent televisie inderdaad voor Nederland en de cultuur en de Identiteit en hoe heeft het ons leven veranderd? En goede tijden, slechte tijden, bijvoorbeeld ook lijkt me een het... hele goede vraag. Ja, maar het is het is en blijft een leuk familiespelletje. Mag ik even de, de, de Duitse kamer voor de Nederlandse televisie doen? Oh ja, oh, ja Dirk staat bij mij uh, op één. Nee, oh, nee. De val van de muur staat, nee. staat op één. Dirk staat op twee. Op drie uh, muziekladen met Mike Daar was ik een ontzettende fan van. Op vier Wunsch die was, kun je dat herinneren, ben je oud genoeg? Wunsch die was natuurlijk. Vivian Bach, Bach, en van die Pasun. Als televisiepersonality alle tijden in Duitsland kies ik Alfred Biolek. Ja, maar goed, oh, daar, zo, vind, is daar, klaar, daar kan, die we geen, bio okay, kan ik me in vinden. Maar één ding ver, vermis ik natuurlijk totaal. En dat okay. is, uh, wat ben ik? Dat is heitere beroefraten met Robert Lemke. Robert Lemke was ook wel heel erg goed. Ja, Wim vormen. en Wendelin. Ik wou, als, als je er bent. was, ik spannend. Ja, als je, als je was, de Rockpalast ook nog even op je lijstje ja. Ja, dat is goed. En die hitparaten met Dieter Thomas Hek, oh zo erg. Oh, dat was geweldig. Op zaterdagavond. En de beste Duitsers hebben we even snel opgezocht. Goethe. Dat hadden we eigenlijk Toch moeten, moeten weten. We hadden het ja. we uit onze maag moeten schudden. Nee. Ja, ik goed, heb een goed totaal gebrek paratenkennis oh, ja. hier nou, in deze taal. Hij draait zich nu zijn gaf omdat ik het niet wist. Ja, Sehman ja, Mir. Ja. Goed, nou zullen we het nog even gaan hebben over Wikileaks. Uh, um, Volkshand schreef vandaag over de Nederlands-Iraanse Sahir Navrar. Uh, een Iraanse vrouw die in Nederland woont, al een hele tijd. Haar naam zou voorkomen in documenten die uh, gelekt zijn: uh, Wikileaks-documenten. En ze wordt gelinkt aan anti-Amerikaanse activiteiten. Dat is levensbedreigend voor iemand die in Iran familie heeft. Hoe, hoe kijk jij naar dat verhaal, Bert? een beetje de ene kant, andere kant, eh, moet ik je eerlijk zeggen. Eh, dus aan de ene kant, er staat ook nadrukkelijk in het verhaal dat eh, de jonge dame steun heeft gezocht en in ieder geval antwoorden heeft geprobeerd te vinden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nou, ik vind over het algemeen dat dat soort vragen netjes en afdoende beantwoord moeten kunnen worden. En tegelijkertijd straalt er wat mij betreft ook een beetje een soort naïviteit uit dat verhaal. Dat, dat is alsof je activist kan zijn en eh, volslagen anoniem kunt blijven. Het lijkt me dat je Wikileaks toch echt niet nodig hebt om... Ja, maar de vraag is hoe activistisch hij was. Hè? Zij heeft een activist bijgestaan in zijn activiteiten ja, of ja, afscheid genomen van hem, omdat hij een andere kant op uh, in het verhaal. Ja, ja, maar zo'n zo ze... zo regime, uh, denk je toch... dat is ook zo'n zo zo soort uh, spitselmaatschappij uh, waar dus overal uh, inderdaad de geheime dienst zijn vingers heeft. En, uh, de vraag maar... is, kun je Wikileaks echt voor alles verantwoordelijk maken? En, uh, dat is vraag één. Vraag twee is natuurlijk, is het dan in dit stadium... Slim van haar om de publiciteit te, te zoeken. Nou, je zou denken van niet. Ik bedoel, ik, ik was tot zo op teden niet op de hoogte van het feit dat deze dame überhaupt bestond. En nu wel. Maar nu ben ik geen uh, lid van de Iranese geheime dienst. Dus dat scheelt weer. Maar die weten het nu ook, lijkt mij. Toch? Ja, nou, het is natuurlijk ook nog een ander verhaal. Want dat, dat heeft natuurlijk alles ook te maken met die uh, executie van de uh, Nederlandse-Iraanse uh, me, mevrouw. Ik ben nu even haar naam kwijt. Oh, ga je weer? Je bent lekker bezig. Hij, hij krijgt ja, het zo ik al ben op zijn koptelefoon Nou, maar, ook, ik, we er Eerlijke, zegt, in, in nasleep <laughs> van deze affaire, van deze affaire uh, werd ook bekend... dat er zeker nog zeven Nederlandse uh, Iraners zijn... die ge mogelijkerwijs gevaar lopen. lopen in Iran. Dus als zij nu naar buiten treedt, omdat ze zegt... nou, ik heb wel informatie uit Iran... dat er meer dan twintig, dertig Nederlandse Iraners Zahra zijn. Zara Barami, dankjewel, Heemjoerd. Ja. Zara Barami. Ja. Uh, uh, dat er dus nog meer Nederlandse Iraners zijn die, die, die gevaar lopen... dan is het natuurlijk wel goed dat er iemand opstaat en aan de bel trekt. Dus in dit ja, maar in welke bel trekt ze nou precies? Want de de, de, de vraag... publiciteit. De ja, publiciteit maar... zoekt. En zij heeft ook inderdaad natuurlijk contact ook met uh, Tweede Kamerleden. Die zeggen, hoe, hoe zit het nu met de veiligheid van mensen? Want precies, want haar zich... punt het is, buitenlandse zaken... prettig dat jullie melden dat ik op die Wikileaks-leak uh, uh, documenten voorkom. Maar wat gaan jullie dan nou vervolgens doen? Nou, kijk, haar gaat dat... het niet... Wat? Niet alleen om haarzelf, maar ook om haar familie in Iran. Met name, ja. Dus dat, Wat kan dat... buitenlandse zaken doen, denken we? Misschien is zo vreselijk veel? Misschien dat het, dat het gewoon een beetje begint bij WikiLeaks... waar toch ook in de originele documenten dingen... vaak op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten zijn weggekalkt. Uh, en nee, misschien moeten alle namen dan maar weggekalkt worden... want dit is verontrustend, maar... Nou ah ja, het kan Autodeen. natuurlijk ook dat oude principe zijn. Dat je zegt, ja, hoe meer publiciteit... hoe minder snel iemand ook plotseling kan verdwijnen in zo'n zo soort landen. Hè. Dus, maar um... familie is natuurlijk alweer wat genuanceerder nog, in dit geval. Absoluut. Goed, we, gaan, we gaan het allemaal meemaken. de Beerschel, uh, correspondent voor Duitse media in, uh, in Nederland. Uh, we, hebben media in, uh, in Nederland. Uh, we hebben veel Duits gehoord vandaag. En Bert van het Veer, <laughs> dank ook u wel. Ook iets geleerd. dat hij. <laughs> dit is Radio 1. Lunch. Niet nachtneef bijzijt vond, wie dat keek en keek in Dat was hem toch? Heel goed. Heel goed. Goed. We gaan de Nationaal Nieuws spelen. Uh, we gaan op zoek naar de nieuwscanner van deze vers begonnen week met Evelien Kortum uit Den Dungen. Welkom. Dank je. je mag beginnen met uitleggen waar Den Dungen ook alweer ligt? Dat ligt vlakbij een bos. Oh, oké. Okay. Goed, we oh. weten. Dan <laughs> nou weten we. Het Het is ook weer opgehelderd. Precies. Jij kan uh, als je de beste van deze week bent 300 euro winnen. Dat gaan we doen door jou een aantal vragen te stellen uh, over het nieuws. Ja. Zullen we maar meteen beginnen? Ja, ja, ik ben er nou toch. Oh, <laughs> precies, komt-ie. Een merkwaardige gebeurtenis in Zeeland vandaag. Een enorme explosie. Ja, dat was een ordentelijke klap. De Nationale Nieuwsquiz. Het was gewoon heel hard. We hebben niet in de gaten gehad dat dat misschien de daders geweest zijn. Twee zwarte kleine autootjes, ja. Mijn en kwam echt omhoog. Ik ben hier om het, om het mysterie te ontrafelen. Het mysterie van ritme, zullen we het maar noemen. Ze vrezen het ergste. Dit is een oefening geweest voor een aanslag. Kijken hoe het metaal, het hout... Met zo'n, ja, wat is het? Een bom? Een flinke knal en een krater op het Zeeuwse strand zorgde dit weekend voor veel ophef. Want wat was er precies gebeurd? De politie houdt het inmiddels op een zeer zwaar explosief. De eerste vraag is, door dit explosief sprong een enorm bouwsel van gewapend beton uit elkaar. Wat voor bouwsel was dat? Een kesson. Een Kesson. Weet je ook wat, wat het is trouwens, een Kesson? Is dat niet een soort bunker of zo? Met, ik, ik weet het niet precies, Volgens hoor. Volgens mij zijn ze, zijn ze gebruikt om die dijken destijds dicht te maken. Drijvende betonbakken. Met beton, zijn... ja. Ja, precies. ja. Ja, precies. Dicht op het strand al 60 jaar en uh, de bokstukken zijn 100 meter verder uh, terechtgekomen. Het is dus een loei van een klap geweest. Die explosie vond plaats op het strand bij Ritem. Bij welke grote Zeeuwse plaats ligt Ritem? Vlissingen. Nou ja, je zegt het als je denkt, van, kom ik verzinnen wat te plekken... maar je verzint het wel goed dan. Goed zo. Ja. Goed, de derde vraag. Ritem is maar een klein plaatsje, maar het kwam dit jaar al eerder in het nieuws. In juni besloot het kabinet namelijk om de omgeving van Ritem te ontpolderen... als alternatief voor het onderwater zetten van welk gebied? Uh, oh, dat weet ik niet. Noordoostpolder of zo? Geen idee. Het gaat om het alternatief voor het onderwater zetten van welk gebied? Nee, dat weet ik echt niet. Zeeland? Ja goed, ik kreeg het nu fout hoor. Maar, de Hetwiegepolder, ik denk als ik het ga zeggen... Nee, ja, nee. Ik, nee oh, ik... Zo, nee. Kansloos. <laughs> ja, goed. Nou ja, dat, dat, dat, die hele discussie speelt dus nog. Ik laat je een fragmentje horen. De vraag is, is uh, wie is hier aan het woord? Het is gewoon een stam. Ik had uh, de sprint eerder aan moeten gaan. Ik durfde niet en ik, uh, ik ging te laat aan. raakte heel even op één moest ik weer opnieuw uh, aan. Ja, en dan... Is het, uh, was het ineens uh, te kort? Ja, Marianne Vos. Ja, ja. Marianne Vos die tweede werd op het WK wielrennen. Ja. Heb je het gezien? Uh, Stukje wel, ja. ja. Volg je veel sport? Nee, <lacht> liever niet. Liever niet? Nee, <lacht> nee. Je hebt er niks mee. Niet veel. Maar dit, dit, was een, dit, dit had, had, eindelijk haar die WK zegel moeten leveren, maar Bronzini was toch weer sneller. En die teleurstelling van Marianne Vos, die uh, zakt ze niet bepaald onder stoel of bank. Nee. Ze werd niet zomaar tweede, maar alweer tweede. De vraag is voor de hoeveelste keer op rij was dat? De vijfde keer. Kijk, nou dat gaat heel snel hartstikke goed. Klopt. <lacht> vier vragen, uh, uh, vijf vragen, vier punten. Dat uh, betekent dat je goed bezig bent. Uh, je kunt nog vier punten erbij verdienen. Je krijgt hints of een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? Als je het weet, het gaat om een term. Dan, zeg, uh, dan moet je stop zeggen en dan wil ik bij jou een antwoord horen. Dus wat bedoel ik? Vier. Volgens de fans ben ik geen sport, maar een kunst. Stop. stierenvechten is dat. Nou, dat vind ja. ik gewoon wel voor knap van je. <laughs> dat vind ik ontzettend knap van je. En um, kan je ook uitleggen waarom dat zo is? Met die kunst. En ja? de, geen sport, maar een kunst. Ja? Uh, dat kwam langs op het nieuws. En dat waren de voors en de tegens van de, de argumenten, toch? Ja, wat ontzettend knap. Ja. Want de volgende aanwijzing was geweest in uh, La Monumento. Zongen, uh, zongen zowel Het Dier als Ik een Zwanenzang. Is de arena waar het laatste Sierigvecht in uh, ja. Catalonië plaatsvond. Dat is een mooie hint trouwens. Had je hem dan ook geweten? Nee, juist niet, denk ik. Oh, die had je niet Nee, gewet. Oh, we hebben het volgend gebruikt. In de arena wordt een rode lab gebruikt. Het uh, publiek houdt het graag bij wit. Dat, uh, de Matador die gebruikt natuurlijk een rode flannel. En als het publiek tevreden is, dan wuiven ze met witte doeken. Nou, fijn goed. Je hebt het hartstikke goed gedaan. Uh, jouw nieuwsfactor stellen wij vast op 8.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 Op de jaarvergadering van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds... lieten China en Amerika en Europese Europa weten... dat er nu toch echt haast moet worden gemaakt met het oplossen van de eurocrisis. Als er niet krachtig wordt ingegrepen, dan gaat de hele wereldeconomie ten onder, zo is hun angst. Is het terecht dat Europa onder druk wordt gezet... of moeten Amerika en China zich met hun eigen zaken bemoeien? De stelling is dus... Het is goed dat de Verenigde Staten en China zich bemoeien met de eurocrisis. Met u daarmee eens en sms dat naar 7070 kost 50 cent. U kunt gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op www.stam.nl of twitteren hashtag standpunt om half twee te gast in Stam.nl. Thijs Berman, Europarlementariër voor de vandaag. De, de stelling is het is goed dat de Verenigde Staten en China zich bemoeien met de eurocrisis. Korten, we gaan de tweede ronde spelen. Je krijgt 90 seconden de tijd. Als je een vraag niet weet, dan roep je pas. Is goed. Komt. De nationale nieuwsquist. De Duitse Airfood zijn dit weekend schoten gelost tijdens een bezoek van wie. De pauze. Is goed, VVD en welke andere partij pleiten voor P -P een systeem voor alimentatie? Heel goed. In Moskou is geprotesteerd tegen Wiens kandidatuur voor het presidentschap? Goed in. Is goed, in welk Europees land zijn ernstige etnische rellen uitgebroken? Bulgarije. Is goed, welke minister bezocht zaterdag voor de eerste missie in Kunduz? Uh, Hille. Is goed, in Eindhoven zijn dit weekend 25 aanhangers opgepakt van welke voetbalclub? Uh, Feyenoord. Goed, de president van welk Arabisch land heeft in een tv-toespraak herhaald dat hij de macht wil afstaan? Saleh. Uh, ja, welk Arabisch land? Jemen. Oh, Jemen sorry. In, in Amerika is de jury bekendgemaakt voor het proces over de dood van welke zanger? Michael Jackson. Is goed. Welke vliegtuigbouwer heeft het eerste passagierstoestel van het nieuwe type Dreamliner gepresenteerd? Uh, Boeing. Is goed. Defensie begint vandaag. In welke provincie met de grootste militaire oefening in jaren? Uh, Drenthe. Is goed. Wie werd gisteren wereldkampioen wielrennen bij de mannen? Uh, Cavendish. Cavendish. Is goed. In welk land is opnieuw iemand vermoord die informatie over drugskartels op internet had gezet? Pas. Mexico. In welke universiteit gaat nu ook onderzoeken of hoogleraar Stapel uh, heeft zich dit. Is goed. Wie wordt er in, werd er in Ramallah als een held onthaald? Uh, Abbas. Is goed. Vrouwen in welk land mogen voortaan bij lokale verkiezingen stemmen? Is goed. Welke voetbalclub is de nieuwe leider in de Eurodivisie? AZ. Euro AZ is goed. Op welk Duits evenement zijn tot en met gisteren al 3,5 miljoen mensen afgekomen? Pas. Oktoberfest. Asielzoekers die ooit voor de veiligheidsdienst werkten in welk land worden niet uitgezet? Uh, um. Afghanistan. Is goed, agenten hebben zaterdag in Heerlen... een auto van de weg gehaald die zat volgepakt met wat voor planten? Die planten. Patrick, Macau heeft een wereldrecord gelopen in de marathon van welke stad? Berlijn. Goeie hemel. <laughs> <laughs> ik heb jou één foutje horen maken, als ik me goed herinner. Dat betekent dat jij uh, in totaal 17 vragen goed had... Dus dat is uh, ongelooflijk. Uh, dat is fijn. Dat betekent dat jouw totale score uh, 17 x 8, uh, 136 is. Oeh. Ik kan. weet het niet zeker, maar ik denk dat dat een record is. Echt waar? Dat is goed gedaan. Dank je wel. We zijn straks weer terug naar de tweede uur van lunch. Dus. Ja.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 Strafpleiters, stopadvocaten en officieren van justitie over de grote en de kleine criminaliteit. Straks tussen half vier en half vijf in Villa VPRO. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Geld stinkt, geld helpt, geld verhuist. Bij de ASM Bank gaan we duurzaam om met uw geld. Mooi.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 Ja, bij ons krijgt u ook een aantrekkelijke spaarrente. Doe de rentevergelijker op regiobank.nl. Dit is Radio 1.